Goedemorgen. Rusland heeft opnieuw de energievoorziening van Kiev aangevallen. Daarvoor gebruikten ze raketten en drones. De aanval zorgt ervoor dat de stroom is uitgevallen... en er niet overal drinkwater is. Eén persoon is gewond geraakt. Het is niet zomaar dat de Russen de energievoorziening aanvallen. Ze zetten in op een koude oorlogswinter. In Kiev is het s'nachts 16 graden onder nul... Meerdere Amerikaanse gezondheidsorganisaties hebben een rechtszaak aangespannen... tegen het ministerie van Volksgezondheid. Die heeft de lijst met aanbevolen kindervaccinaties ingekort. De aanklagers zeggen dat het ministerie adviescommissies volstopt... met mensen die geen verstand van zaken hebben. Zorgminister Robert F. Kennedy is al jaren sceptisch over vaccins... zo denkt hij dat ze autisme veroorzaken. In de buurt van het Australische Sydney zijn tientallen stranden dichtgegaan... vanwege haaienaanvallen. In twee dagen tijd zijn vier mensen gegrepen door haaien... onder wie twee kinderen... Het zou gaan om stierhaaien, die duiken meestal op in water, bijvoorbeeld als het geregend heeft. In Australië komen gemiddeld drie mensen per jaar om door een haaienaanval. En het noorderlicht was gisteravond te zien. Er kwamen meldingen uit alle uithoeken van Nederland. Het noorderlicht was bijzonder fel, want het was met het blote oog te zien. Ook in de rest van Europa was natuurverschijnsel op veel plekken te zien, zoals in de Alpen en in Frankrijk. Het is zeldzaam dat het zo zuidelijk te zien is. En dan nu het weer van weer online. Het wordt vandaag een zonnige dag en er staat een matige Zuidoosterwind. Op de meeste plekken wordt het een graad of 7, maar in het noorden kan het kwik blijven steken op 3 graden. En tot zover het ANP-nieuws. No, heaven on earth if I can't be with you Swim in your eyes so I can tell the truth Take my hand Cancel all your plans Take a chance, take a chance with you.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 you can find what do we do now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 Gegaan. Wat weet ik eigenlijk nog zeker? Heb ik je gisteren nou goed verstaan? Je spreekt jezelf alleen maar tegen. Zou mij benieuwen wat er overblijft als jij blijft zeggen dat ik fout zit. Ik snap best goed dat ik je niet begrijp, als al je pijn alleen aan mij I oh, am Met je rol Q Music en Miles Away, zo dat moe ik echt weg. Offenbach voor iedereen die meeschrijft, Offenbach op Q Music. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, heeft die jongen een Tia, wat roept die allemaal? Nee, zo heet de artiest. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. Iets na half vijf, tijd om te beginnen met uh, Mattie en Marieke, de pre-party. Waarom ook niet? Ik was er toch al. Ja, ik had helemaal zin in ook deze ochtend. Gisteravond ben ik rond een uurtje of uh, zeven al in bed gaan liggen. Ik had zo'n druk weekend, ik heb besloten dat ik deze werkweek ga gebruiken om te herstellen van mijn weekend. Vaak doe je het andersom, maar uh, ik heb het even nodig. Dus ik lag er om zeven uur al in, want toen een uurtje of drie ging die werken weer. Toen dacht ik, nou, ik heb helemaal zin om gewoon naar de studio te rijden... en een beetje tegen jou aan te beginnen met lullen. Ondertussen ben ik ook aan het inloggen in de, de app van Q-Music. Nou, zoals je weet moet ik dan de Slag bij Waterloo invullen... de bloedgroep van mijn buurman en alle doopnamen van Petrus... Uh, even kijken, berichten. Wilma! Wilma is erbij, dat vind ik hartstikke leuk. Wilma die is altijd hartstikke enthousiast. Wilma, goeiemorgen. Hey, Maluki. Ja. Ik zeg, uh, goedemorgen, jongeman. Goedemorgen. Ik zeg, uh, koffie. Koffie, hey, heb ik al, ja. Ik zeg, uh, ja. papier in de printer. Papier in de printer, lichter. Ik zeg, uh, gecheckt. Goede onderwerpen. Nou, dat is op vatom. Ik hè? zeg, uh, succes. Dankjewel, lieve Wilma. Goed dat je er weer bij bent. En ook uh, Lennart is erbij. Even kijken of Lennart nog een beetje wil laden. Ilonka die appt. Ik ben onderweg naar mijn opdrachtgever. Fijne dag. Ah, daar is Lennart. Lucky, goedemorgen. Morgen. probeer je al een half uur op, op q Music op de radio te krijgen. Oh. Maar waarom kan ik jullie niet meer ontvangen? Ik weet niet. Hoor je dit? Fuck oh, jongen toch. Dan moet je even. even nee, dat heeft helemaal geen zin. Ik begin nu tegen Lern te kretsen, dat heeft helemaal, helemaal geen zin. Nou, Lucy is natuurlijk nog mooie foto's door van het Noorderlicht. Dat zien we eigenlijk altijd een dag te laat. Maar wat wel een prachtige mooie foto. Zo, de hele lucht helemaal met groen en rood. Fantastisch zeg. Nou, het is super. Het is hartstikke gezellig. Richard is erbij, Jair, Jesper. Top, top, top, top. Ik heb helemaal zin in vandaag. Ik weet niet hoe het met jou zit. Uh, maar het, uh, het komt wel goed, denk ik, met alles. En over die goede onderwerpen waar uh, Wilma het over had... ik denk dat we heel veel goede onderwerpen hebben deze ochtend in de ochtendshow. Daar kan ik je later zeker over bijpraten. En ik wil zo meteen even kort een fragment aan je laten horen. Nu we toch met een klein clubje zijn, hè, het is nog niet eens vijf uur. Over iets wat Marieke gisteren zei, waarvan ik dacht... ja, sorry, maar dat moeten we gewoon nog één keer herhalen. Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal is screen music waar well hij luistert met nu Teddy Swims and Guilty. Ja, en What's Love Got To Do With It op Q Music. Een hele goede morgen het is uh, Mattie en Marike de Pre-Party waar je naar luistert. Luc van de redactie hier. Ik moet heel even wat opzoeken. En het heeft te maken met uh, de collecten elke ochtend om kwart over zes, uh, half zeven meer eigenlijk. Kun jij komen collecteren voor je eigen persoonlijke goede doel? Wat heb je nou nodig in het leven waarvan je denkt, ach, dat zou ik echt willen hebben? Denk even een goede pitch en kom collecteren bij Matty en Marieke. En dan, uh, nou, dan, uh, dan krijg je een kleine bijdrage. Gisteren hadden we Dominique. Dat zocht ik even op. Ik wilde even weten, Dominique en hij kwam voor een automatische kattenbak. Dat pitchte hij best wel leuk. In totaal wist hij er 40 euro op te halen. Maar uh, daar wil ik het eigenlijk niet met je over hebben. Ik wil even... Uh, Inzoomen op dat gesprek. Dominique, die vertelt over de, de kattenbak. en is blijkbaar een automatische kattenbak. En Matti, die, die heeft geen weet. die heeft geen idee. die denkt: jeetje, wat bestaat er allemaal in de wereld van de kattenbakken. en wat bizar. Het is toch gewoon een beest wat scheidt. Dat is eigenlijk een beetje hoe, hoe zijn denkwijze gaat. En, en, en, en, en halverwege het gesprek. Ja, biegt Marieke eigenlijk op. Dat zij ook wel een hele dure kattenbak heeft staan. En daar hebben wij het de rest van de ochtend helemaal niet meer over gehad. Maar ik, ik vond het ook bizar om te horen. Dus ik dacht, ik ga het gewoon nog één, keer, <laughs> ik ga dat nog één keer aan jou laten horen. Van, hallo, mocht jij in de toekomst komen collecteren... nou weet dan dat je dit echt als een grote stok kan, kan gebruiken om mee te slaan. Niet echt natuurlijk, want ik ben tegen zin. Nou, luister even mee. Ik heb een beetje onderzoek gedaan, het zit er tussen uh, 200, 300 euro heb je al, en, denk oh, ik voor ook Je hebt ook sommige van 1000 euro, maar yes. dat vind ik net iets te ver gaan. 1000 euro? Ja. ja. Hè? Leg eens uit. Die maakt gelijk ja. het hele huis schoon maar ja, die heb dat doet voor mij niet. Ja, wat? Oh, heb jij. Ja, nee, stopt. Hij, wacht even, stop. Ongekend. Stop de muziek even. Ja. Jij, jij, hebt toch geen, jij hebt toch geen kattenbak thuis van 1000 euro, Marieke? Uh, ja, ik geloof dat hij in de 900 was. Nou, uh, dit, maar dit, dit, wat maar doet, dat doet dat ding? Best dat, uit het... dat is een vakantie. Uh, dat is volgens mij een je hem lekker hem. Ja, hij, hij weegt ook. Hij weegt ook, Kiki. Dus ik weet ook, ik kan precies op een app zien wat ze weegt. Of ze aankomt. Goed om in de gaten te houden. Yeah. Uh, en uh, hij filtert de boel. Uh, ja, gewoon echt een geweldig ding. De beste, serieus, de beste aankoop van 2024 geweest. Een kattenbak van, van bijna 1000 euro. Ja, je bent zo gek als de koekoek. Ja, of onder de kerstboom was dat? <laughs> nee, je moet echt. Onder, onder de kerstboom! Kerst, je, ja, ik dacht, ik geef mezelf cadeau. <laughs> ja, ja, want niemand anders doet het, dat snap ik ook. Ja, maar ik ben echt een stomheid klaar. Ik dacht dat ik alles wist, maar kennelijk nog niet. Mocht je nou vandaag gaan zitten schijten. Weet dan dat Kat Kiki waarschijnlijk op een luxe toilet zit en jij. Maximum You're my queen with just one pawn. Creature of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 De muziek van Within Temptation samen met Smash Into Pieces. Je hoorde Somebody Like You op Q-Music... waar Niels er vanochtend ook weer als de kippen bij was. Goedemorgen, Lekki! Uh, waar zijn we weer? Ja, daar ben je weer. Het is dus, uh, vier over vier. Vroeg. uur begonnen. Man. Lekker een volle bus. Bloemen en planten. Gezellig. En we gaan weer richting Breda. Aye. We beginnen in Prinsenbeek. Ja. En we eindigen bij Raamdonk Sfeer. Ah, wens je fijne uitzending, gozer. Laters. In